Vorige week werden ze vrijgelaten. Volgens de twee was het vanaf het begin af aan duidelijk dat ze gijzelaars waren. Ze zeggen dat Iran hun zaak als het gekoppeld heeft aan de politieke geschillen met de Verenigde Staten.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 Ik zou nog maar niet snel het is de nacht van goede leven. Ja, daar zijn we weer. Even mijn blaadjes allemaal doorspoelen. Oké, okay. uh, onze eerste minuten van dit uur die zijn voor een nieuw verhaal uit de Stratofoon, hè? U weet het, eh, die mooie dingen die te vinden zijn op het Javaplein en de Javastraat in Amsterdam Oost. En virtueel voor iedereen in Nederland op www.stratofoon.nl. Verhalen van gewone mensen uit een gewone buurt. Het zijn kleine portretjes, zijn gemaakt eh, over het algemeen door eh, Katinka Beer en Maartje Duin. En hier is het verhaal van Olaf Smits: Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam Oost. Portret nummer 14. Bouwen aan boord. Alles heb ik zelf gemaakt. Dus Het was eerst helemaal, helemaal klassiek zeilschip. Uh, dat heb ik allemaal uitgeracht. Je moet goed je ogen houden op weg hierheen. Dat is soms een uh, stukje plexiglas, een stukje hout, een stukje goed hout. En dan uh, als een spreeuw breng je dat naar je, naar je nest. En dan kan je daar gelijk die dag ook wel weer wat van maken. Het bouwen aan boord is meer een doel op zich geworden dan dat ik zo gaaf wil varen. In 1993, 1994 uh, zat ik in militaire dienst. En uh, het leek mij toen goed om, uh, om eens echt avontuur mee te gaan maken. Ik was vrachtwagenchauffeur. En we uh, hadden een half jaar lang uh, wekelijkse ritten naar Sarajevo gereden. Over de vrachtwagen begonnen ze in de bergen, begonnen ze, te, uh, begonnen ze te, uh, het Kroatische artillerie uh, te bestoken vanaf hun tanks, terwijl wij daar gewoon onderdoor reden. Met mortieren beschoten, nou, zo'n klap, het is moeilijk te zeggen, het was helemaal een uh, gort geschoten. Het stonk ook naar, uh, het stonk naar de dood. Uh, soms een geur die ik me nog wel eens herinner. Kijk, reden we niet hard genoeg. Ik zie al die lopen in één keer draaien, recht. en moeilijk over gras te lopen met die mijnen. Nou, dat is er bij ons wel flink ingehamerd dat we daarvoor uit moesten kijken. Voor mij is het lekkers dat ik me een beetje terug heb getrokken uit de maatschappij. En er niet aan deelneem. Ja, ik hoef alleen maar op mijn boot te komen om een dan s'avonds weer naar huis. En ik spreek niet al te veel mensen. Je wil zoveel mogelijk rust. Want je... Je wil niet boos worden. Ja, er zijn veel militairen in de stad. Uh, en dan denk ik altijd van, ja, als ik door het park heen loop, op weg hierheen, van jeetje. Als je, als je, als je zitten, dan uh, allemaal dronken. En, uh, dus dan denk ik van, ja, dan wat ik hier allemaal doe, alle energie die ik erin stop om van eigenlijk afval iets moois te maken. Dat is dan nog altijd beter besteed dan in het park zitten. En dat houdt ook mijn gedachten zeg maar, een beetje af van, uh, van de mortier, om het zo te zeggen. De Stratofoon, deze week gemaakt door Maartje Duin. Straks aan het eind van, uh, van de uitzending nog een klein portretje van de Stratofoon. Elke week reist Rex van Beuningen vanuit Limburg naar het gooi om het land te laten kennismaken met zijn encyclopedische kennis op het gebied van de popmuziek. En zijn rode plastic platenkoffertje zit altijd vol afgestofte singletjes. En het is voor hem een bron van eindeloze, een eindeloze reeks verhalen. En Jan Emaus praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Neemans. Ik vind het wel leuk dat jij iedere week weer bereid bent... A, om vroeg op te staan. B, een greep te doen uit jouw grote vinylcollectie muziek. En voor de muziek doe ik alles. Vandaag, lieve mensen, lieve luisteraars, lieve Jan... wil ik het hebben over de panfluit. Heel bijzonder, want ik heb hier een single. Ja, ik denk niet dat mensen hem niet kennen eigenlijk, hè. Ik ga hem, ik zeg niks meer, ik start hem gewoon. Ja, ik zie het hoesje hier, dus ik weet meer dan genoeg. Maar la, laat hem maar los, uh, Rex. En komt hij aan. Ja hoor. Ja, dat is hem aan. Ja. Ja, dat was de miljoenenhit van Georges Beker. Zijn echte naam Hans Bouwens, een goede kennis trouwens van mij... want ik zit al jaren in de muziek. Paloma Blanca, ja, dat was natuurlijk een knaller. Heb jij niet heel veel pizza's bezorgd bij Hans? Weet jij dat? Ja, dat is toch niet de, die tijd dat jij. Uh, hoe heette dat? Bij. Uh... Ik zet even de plaats stil. Jij zat toch bij. Uh, jij werkte toch bij La Traviata? Ja, dat klopt. En ik dat doen. jij dan bij Zo heb je ik toch Hans leerding? Ik nog wat geld verdienen. <laughs> wat was nou zijn favoriete pizza? Quattro hè? van Hans? Ja, Quattro stagioni. Van alles wat. Goed, waar hadden okay. we het over? Ja, ik wil in, in de rubriek Dwarsverbanden in de popmuziek. Ja. Gaan we hem weer even opzetten. Hè? Hey, ik wil in de rubriek. Oh, oh, sorry. Hoe het is dus een originele George Beekerman. Ja, ja. Helemaal gek geworden. Hé. Hey. Oké. Okay. Sorry. Nou, nee ik wil... ik wil even serieus. Ik wil even, ik wil even vertellen... dat Simon en Graafrunkel... die zijn beïnvloed door dit plaatje. En ik zal je vertellen waarom. Want dit plaatje hebben zij gehoord... en toen hebben zij uiteindelijk dus... Ja, ze zijn dus echt beïnvloed door Hans Bouwens. Dat... Ze fluit. Ze zijn door Hans Bouwens' fluit beïnvloed. En niet zo'n beetje ook. En wel hierom. Dat zij hebben namelijk... Kijk, dit plaatje was eigenlijk al heel lang klaar van Hans Bouwens. Maar toen kwam die grote hit van Simon en Graafvunkel... El Condor Pasa. Ja, dat weet ik. Maar uh, uh, nou ben ik natuurlijk geen professor zoals jij dat bent... in uh, de popgeschiedenis. Maar als ik... Even nadenkt, dan denk ik dat El Condor Pasa van Simon Garfunkel... toch zeker een jaar of vier, vijf eerder verscheen dan Una Paloma Blanca. Ik denk dat heel veel mensen dat denken. Maar Hans Bouwens en Paul Simon waren goede vrienden en beïnvloeden elkaar. Dus ze hebben elkaars platen... Ik weet zeker, Paul Simon heeft deze platen gehoord. Toen heb George Beker gedacht, weet je wat... Ik laat gewoon even een uitraas met Una uh, uh, El Condor Paarschap bedoel ik. <laughs> dus. En daarna, dus na vijf jaar, dacht George, nou, nou ga ik het als, nog proberen. Dat zijn allerlei grootste, hè. Oh ja. Ik vind het, meneer Rex van Beuningen, dat is echt fantastisch gevonden. Het is echt voor mij een eeropener. Goed, we gaan het mysterie van Emily spelen. Jan heeft een mooie tekst gemaakt over iets of iemand... en u moet raden over wie of wat het is. En dan heeft hij opgeknipt in drie fragmenten. En na ieder fragment uh, kan je bellen. En dan kan je, Na het eerste fragment kan je drie knijpkatten winnen en aan het tweede fragment nog twee en aan het laatste nog eentje. Het nummer is 0800-1121. En hier komt het eerste fragment. Dus voortaan is er geen hoorbaar verschil meer tussen een debat in de Tweede Kamer... en een rijdende rechterruzie tussen twee buren over die overhangende berkenbomentak... En voortaan moeten we gaan twijfelen aan Einstein... omdat we een deeltje sneller dan het licht voorbij hebben zien flitsen. En voortaan weten we niet meer wat we van de Grieken moeten denken. En de Italianen. Tot nu toe dachten we, ze doen maar. Maar nu ze ons in onze portemonnee raken, vinden we ineens iets van ze. Kortom, het grote nieuws vliegt ons met lichtsnelheid om de oren. Dat doet verlangen naar iets anders. -1 -1 -1. Als u denkt te weten. Volgens mij kan je het nog helemaal niet weten nu. Maar de, dat, dat moet u niet beletten om wij te bellen. Dat vind ik altijd leuk, sowieso. Dus, wij gaan een plaatje draaien. Muziek, nog een keertje Roosbeef. Uh, ik vind dat heel intrigerend. Haar nieuwe album, Omdat ik dat wil. Dit is een heel lief nummer. Veel te lang. Dus is, uh... Ik heb aan de lijn, heb ik Kees. Goedenacht, Kees. Uh, Goedenacht, Adeline. Hoe is het ermee? Ja, hartstikke leuk, joh. Een leuk weekend gehad. Vertel. Nou, in zo'n heel klein zaal hier in Oudendijk. Een beetje naar die uh, klerenherrie luisteren die ze daar draaiden. En toen uh, het leukste was eigenlijk op de fiets terug. was zeker lekker rustig. Over de dijk met z'n allen. Ba wacht dat even, klerenherrie, wat was dat gewoon? niemand van de dijk gereden. Dat was helemaal, uh, <laughs> uh, helemaal super. Maar klerenherrie, wat, wat, wat, wat draaiden ze daar dan in dat zaaltje? Nou ja, die muziek zat altijd hard. Dat was gewoon een heel klein zaaltje. Oh. En dat was een, uh, ja, een vriendin die ging daar zingen. Dus daardoor was ik uitgenodigd. En daarom kwam ik dus een heel nieuw gezelschap in te staan. Ja. Maar dat was wel leuk hoor. En wat zong ze dan? Emi uh, uh, uh, uh, Amy Huiswijn. Amy Huiswijn. <laughs> oh. Dat deed ze wel goed. Oh, dat deed ze wel goed. <laughs> Amy Huiswijn, die ken ik nog niet. <laughs> ja, want het helemaal zo verkleed. hoge hakken, een mooie pruik op. Ja. Eh. Ja, ja, ja, oh, oké. Okay. Uh, tot leven gekomen, zullen we maar zeggen. Right, en toen had jij ook zelf wat huiswijn op. En toen ben je toch niet van de dijk gevallen toen nee, je naar huis nee, ging. Nee, nee, nee dat, uh, maar een eihog een de superavond. Uh, oh, nou leuk. Hartstikke leuk. Nou, het okay. klinkt heel goed. Ja. Hey, en lekker weer, hè? Hm? Lekker weer. Nou, lekker, hè? Dat vond ik meteen ook mooi, hè? Ik lees net een of Ik nog oh, even oh. mooie dingen gaan hey, hey, Kees, vraag, hoor ik, ik nou bij jou dan vogeltjes dan fluiten? Kees, hoor ik bij jou vogeltjes fluiten? Huh? Ik in de verte vogeltjes hoor fluiten bij jou? Dat kan helemaal niet, toch? Nee. Er hangt nog een microfoon iets op afstand. dus is misschien je eigen stemgeluid. Dat nee, enigszins als een vogeltje klinkt dat het <lacht> dat zou kunnen. Kees, wie denk je dat het is? Ja. Ik... Of wat? Dus zeker dat het goed is. Nou? Nee, dat is niet waarde, maar ik, ik heb maar even uh, Wilders gezegd. Ja, joh, waarom niet? Nee, dus ik helemaal helemaal fout. Maakt ja, helemaal geen ik reden. Ik vond het leuk om jou even. Te ik vond het ook leuk jou weer even gesproken te hebben. Dus blijf luisteren en als je het wel weet, bel gerust nog een keer. Oké. Okay. Dag Kees. Doeg. Doeg. Nou, geen tweede beller. Nou, dat is jammer. Dan komt hier het tweede fragment. Even een cliché van Welier. 50 jaar geleden zaten pijprokende mannen in huiskamers al die nieuwsdingen met elkaar te bespreken in de voorkamer. Terwijl moeder koffie zette in de keuken om daar met de echtgenoten van die pijprokers ander nieuws door te nemen. Over hoe het nou was met die en die. En of ze dat wisten van haar van Driehoog. En dat het toch raar was dat die en die bevriend was met hem van haar. En dan ging het in die keuken verder over recepten en over koopjes. Ze waren in die keuken hun tijd verder vooruit... dan die pijprokers konden bevroeden. 0800-1121, als u het denkt te weten. En eh, dan gaan wij eventjes we gaan naar Den Haag. He, je weet wel, de Haagse regens. Want volgende week zijn ze onze gasten. Hier hebben we een fijne Sinterklaas Tango de Malaga. <tankt>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 Nee, zo lein ben ik niet. Of als Piet Nee, zo lein ben ik niet. Als Piet Nee, zo lein ben ik niet. Nee, la la la la la la la hij kwam laatst in de Haagse toren. Zat al bovenin te schaten lachen van de pret. Toen ik de reinstap had gezet. Lenig. de Piet, wat ben jij lenig? Lenig. de Piet, wat ben je lenig? Lenig. Nee, zo lenig ben ik niet. Ja, elke circusartiest weet dat hij van Zwarte Piet verliest. Hij komt zelfs wat geen mens begrijpt. Met schone kleren, uit een schoorste Zwarte de wat ben je alleen nog? lena. nog. de ben jij alleen nog? Nee, zo alleen ben ik niet. Als ik de piep. Nee, zo alleen ben ik niet. Als ik de piep. Nee, zo alleen ben ik niet. La In de dak goud, kopje dakelen. Piet kan alles zonder strakeling. Dansen, stampen in de maat, dat doet die fluit, het in spagaat. Lenig, zwarte Piet, wat ben je lenig? Lenig, zwarte Piet, wat ben jij lenig? Lenig, nee, zo lenig ben ik niet. Piet is helemaal verlicht en uiteraard gediplomeerd. Je weet gewoon niet wat je ziet. Hij is van mij een hele Piet. Zwarte Piet wat ben je alleen nog? Zwarte Piet wat ben je alleen nog? Leenig. Nee, zo lijnig ben ik niet. Als zwart en Piet. Nee, zo lijnig ben ik niet. Als zwart en Piet. Nee, zo lijnig ben, nee, ben ik niet. La la la la la <lacht> morgen, Mooi, uh, dat waren de rijgas. Volgende week sessie live. en Dat vind ik erg leuk. Mijn grote vrienden uit Den Haag. Maar nu hebben we aan de lijn Bart. Goede... Oh nee, eerst Sikko, denk ik. Huh? Goedemorgen. Oh uh, Ja, dan heb ik ze allebei. Maar ik, moet, ik denk dat ik eerst met Sikko begin. Is dat goed? Bart, dan heel... oh, spreek ik jou dadelijk. Sikko, nacht. Hallo, ben ik weer eens een keertje. Uh... Dat is lang geleden. De, de nee hoor. Oh ah, nee? Toch ook al. Oh, echt waar? Tussen de Sinterklaas en de zwarte pietjes door. Ja, precies. En hoe is het met Sico? Goed door, hartstikke leuk. Dus ja. Tussen de Sinterklaas en de zwarte pietjes op het werk. Ja. Die we maken voor de, de aanstaande dus okay. dus van de sinterklaas. De zwijntjes zijn voorbij. Oké. De van de gaan uh, over. Ja, voor onze grotere, grote, grootste, grootste wat. De grootste gutter maken jullie. Oh ja, oké. Okay, okay. ja, dus mag je niet zeggen. Oh, maar niet zeggen, nee, mag niet zeggen. Zeg, en, en Sico, wat heb je dan dit weekend gedaan? Uh, lekker niks. Uh, ik, ja, wel waar. Ik heb er heel wat leuks gedaan. Ik heb een nieuwe atlas gekocht. Een nieuwe atlas? Ja, ik verzamel atlas. Oh, atlas? Een atlas, ja. Oh, een atlas. En wat voor atlas? Wat was er bijzonder aan deze? Oh, een, nou, een bosatlas. Maakt niet uit, maar de nieuwste editie. Oh, de allernieuwste. En wat doe je dan met die oude? Oh, die bewaar ik ook ergens in, uh, in, in een kelderruimte of zo. En uh, ga je dan de verschillen zoeken? Uh, ja, dat is echt waar, ja. Ik heb ze zelfs van uh, vorige eeuw. Echt waar? 1911. 1911 is je oudste? Ja. All right. Ik, ik, ik weet wel dat uh, toen ik op middelbare school zat... Uh, uh, in de, de landen in Afrika vooral heel anders heten. Dat klopt. <laughs> dat klopt. Dat, en dat ik het nog steeds er niet helemaal. Ja. Als ik een keertje een, een, een, een leuk weekend wil hebben, ja. dan haal ik een paar van die oude naar boven. Ja. En dan ga ik ze vergelijken. En dan zie je dat het wereldbeeld verandert. Ja. En dat is hartstikke leuk. Wat is nou, wat is nou een, een belangrijk uh, verschil wat je al uh, gevonden hebt? Of wat opvallend is? Dat heb je toch net zelf gezegd? Ja, dat Afrika bijvoorbeeld, natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld ja. Maar ook Amerika. Want Amerika is ook opgebouwd, allerlei uh, onderdeeltjes van landen en uh, landjes. Gekocht hier van vandaag, gekocht daar vandaag, uh, van, van Frankrijk, van wat uh, ja, ja. Echt hartstikke spannend, hartstikke leuk. Nou, hartstikke goed. Dus jij hebt heerlijk zitten puzzelen in, in je atlassen. Nou, dit weekend, dus, dit, dit weekend heb ik uh, ook nog wat anders gedaan. Nou? Ja, mijn nieuwste vriendin die, uh, die kwam langs. Oeh, gezellig. En dat was spannend. Dat was spannend? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Is, is er van gekomen? Laat ik zo zeggen. Ik, uh, dat is een collega van mijn werk. Ja? Ik, uh, ik nodig nauwelijks mensen uit. Van mijn werk. Nauwelijks, nauwelijks, ja? nauwelijks. Er ja. uh, moet een uitzondering zijn. Dit was uh, Kat en Bakkie of zo. Dus. Nou, wat leuk! En gaat er iets, is er iets moois ontstaan? Misschien, misschien, misschien. Hij uh, is oud geweest net als ik. En ze heeft wel twee dochters. In de pure leeftijd. Ja. En dat maakt het uh, des te spannender dan. Ja, dan zegt ze, ik moet nu weer naar mijn dochterstjes toe. Ja, ja, ja. Dat ja. is nou, wat... natuurlijk. Uh, maar dan laat je haar in haar waarde. hè? Tuurlijk. Nou, Sico, dat klinkt hartstikke spannend. Heb je al een volgende afspraak gemaakt? Uh, ik zie de morgen weer. Oké. Okay. Ja, op je werk natuurlijk. Nou, laat ik zo zeggen, wij werken 50 meter van elkaar. Dus we zitten over twee gebouwen verspreid. Oh. Uh, zij werkt op de administratie van uh, de post. En... Dat was juist het begin van de relatie. En ik werk op de chocolaterie. Ik moet chocoladjes inpakken. Maar ze mopperde zij over haar nieuwe teamleider. Oké. Okay. Hé, hey, lieve, lieve Sikko. Ja, Luister, mo dat moeten we een ander keertje verder doen. Want Bart hangt natuurlijk ook, die zit te wachten. Ik denk dat dat de bende van ons is. Maar dat is niet ja, oh, de bende van ons. Nee, is helemaal fout, helemaal fout. Maar dat, dat maakt niet uit. Ik, weet je, ik ga, ik ga duimen dat het iets leuks wordt met jou... en met de dame van de post... En, ik, uh, uh, ik wil je nog een keertje spreken hierover. over. Dit is namelijk hartstikke spannend. Want haar teamleider kan niet lezen en schrijven. Dat is bijzonder. Zullen we daar volgende week over spreken? Uh, bel je dan weer of ben je niet wakker dan? Uh, laat ik zo zeggen, ik, ik, ik val nu in jouw programma. En uh, zo nu en dan bel ik op. Oké, okay, dan, dan gaan we gewoon door. Dan weet ik het. Sico, dan gaan we het daar even over hebben. Goed? Als jij, dat, als jij dus dat accepteert. Dan bel ik volgende week weer. En anders, als ik niet in het programma val, ja, dan is het jammer helaas. Okay. Maar nu ga ik nou gauw, ga ik je hangen, want Bart die zit te wachten, oké? Okay? Bart en Oké, Dat is ook. Dus niet. Dag. Nee. Doei. Oké, okay, Bart. Bart, ben je er nog? Bart. Ah, nee, kijk, dat krijg je dan. Die Bart, die dacht van ja, nou, toeloetjes. Nou, Bart, uh, je kan nu nog even heel snel bellen, of anders ga ik het laatste fragment lezen. Zal ik er maar gaan doen? Kijk, we zit met tijd? Ik kan al best. Nou ja, goed, jammer. Jammer, Bart. Uh, we gaan lezen. Uh, toch al het derde fragment, ja? Okay. Momenteel buigen alle bonzen van de traditionele media zich over de vraag... wat moeten we ermee? Kijk, tien jaar geleden was tv gewoon tv. Dan maakte je een leuk programma en dat stond je dan uit... en dan keek iedereen en dan was de mediabons blij... Maar zo zit het niet langer in elkaar. Nee, nee, het gonst van de nieuwtjes die de traditionele media niet halen. Wat 40 jaar geleden in de keuken tot gespreksonderwerp werd verheven... is tegenwoordig internationaal hot news. Het geroddel over de heg, het receptje voor cupcakes en al die onderwerpjes van zogenaamd niks, die zijn daar ons belangrijker bevonden... dan wat dan ook. We tikken ons suf en we doen ons heel gelukkig voor. Het is stil geworden in die keukens en voorkamers. We hebben een andere plek gevonden. Nou, u begrijpt misschien dat het gaat om een wat dit keer. Dus denk even goed na. 0800-1121. En dan kan u nog steeds een knijpkat winnen, ja? En wat gaan wij doen? Oh ja... Ik ga even een uh, nummertje jeugdsentiment. Hier heb ik heerlijk opgedanst met. God hoe heet hij ook weer. Een hele knappe jongen. Stat op de sportacademie. Uh, maar ik weet niet meer. Dit was zijn lievelingslied. Ik was helemaal terug in die uh, middelbare schooltijd. Nee, het was daarna trouwens. Uh, aan de telefoon hebben we Marleen. Goedenacht, Marleen. Dag Adelientje, jij klinkt ver weg. Echt waar? Ik maar zit... goed, ik zal mijn andere oor dichtstoppen, dan hoor ik je nog beter. Ik, ik, ik zit helemaal op die microfoon. Ik hoor zo het een beetje echo. Hoe is het met jou, Marleen? Uh, eerlijk antwoord. Mm, gaat niet ik... goed? Nee, nee, niet geweldig. Oh. Is het, is, het, is het de gezondheid? Ja, ja, ja. Ik ben de hele zomer al ziek. Hé, verdorie. <lacht> nou, wat vervelend. Ja. Maar kom je er wel een beetje uit? Het was heerlijk weer vandaag? Uh, nee, ik kan niet naar buiten, want het zijn mijn ingewanden. Oh, nou. Die zijn al drie maanden heel erg vervelend. En we zijn er nog niet helemaal achter wat het is. Nou. En ik, ik... ben 15 kilo afgevallen. Jeetje. <lacht> volgens mij was jij helemaal niet te dik. Jawel, ik was wel een beetje te mollig. Maar de manier waarop zo, om zo af te vallen is natuurlijk niet echt Nee, gezond. Dat is niet de bedoeling. Nou, maar goed. Marleen, ik ga, ik ga gewoon voor jou duimen dat het uh, snel wel goed komt. Je bent een lievertje. Oké. Okay. Dat is wie... ook de reden waarom ik niet eerder gebeld. Ik denk aan God om dat nou op de nationale zender te gaan vertellen. Maar nou, goed. Nou je goed. Bent kantoor, ja, je ben ik dan toch, Jij bent ook een lieve Goed, wie denk je, of wat denk je dat het is? Twitteren. Oh shit! Opeens zak mijn hele stoel naar beneden. Sorry, even. <laughs> ik zit opeens helemaal. Oh, even. Ik, ik, moet je, ik moet je helaas teleurstellen, want het is niet goed. Nee. Maar je bent wel warm. Dat zeg ik ja, maar, even nou, voor mensen die nog. ik ben verder een digibet, dus ik gaf maar een gooi. Ik vind het niet zo slecht bedacht van jou. Ja, ja maar jij, jij, jij weet hoe Jan Emo schrijft. En, uh... Ja. Maar helaas. Dus uh, blijf nee. luisteren en ik wens je heel veel sterkte. Dankjewel schat, en ik ben blij dat jij weer op de radio bent okay. en uh, dat het goed met je gaat. Oké, okay. dag. Dag. Um, dan hebben we Ed. Hallo Adeline. Ed, ik hoorde jou in, in het vorige programma ook al, hè? Wou je zo'n ja. t-shirt zo graag hebben? Ik heb een, een t-shirt gewonnen van de Janne. Ja, vind je jezelf een echte Jan, uh, Ed? Nee. Goddamme. Volgens mij ben jij een heel erg een Johan. Ik moet, ik, moet eerlijk, ik moet eerlijk zeggen, ik, die Jan Roos, ik vind het toch niet zo slecht, sommige dingen. Nee. Niet alles. De woordkeuze Jan is niet dus zo geschikt, maar nou ja, goed, het is ook nacht, hè? Ik ben wel benieuwd wat ze gaan doen volgende week. Want, nou, ik ook. Er komt iemand anders bij, bij Jan. Ja, dus, want ik vind het, ik vind, hem, ik vind hem wel een beetje sneu in zijn eentje. Ja. He, vindt, wat? Dan moet hij toch. Uh... Ik vind die imitaties van hem, van, uh, van bepaalde artiesten en, elke, en bekende ook heel goed hoor. Echt waar. Hij mm -hmm. doet het dus goed. Ja. Fian Roos en zo, en dan doet hij die. Uh... Schimekna, weet je wel? Schimekna. Schimekna, hè? Nou, ik was eigenlijk wel gewend aan die twee, Anne. En nou zijn ze er niet meer. Ik heb me altijd van gemaakt, maar ik ken ook mensen die vinden het vreselijk. Nou ja, goed. Smaken verschillen. Zo is het. Wie denk jij dat het is? Of het is. maar naast heb ik nou niet gehad. Ik dacht dat het een boek was wat nu pas uitgekomen te komen is. Waaronder Prins Klaus en natuurlijk van koningin Beatrix werden beschreven. Wie ben ik dat ik dit doen mag? Ja, wie, ja, dat is dan... Dat heeft koning, Van Doreen Hermans. Uit, ja, in 48 gezegd, ja. ja. Ik ben wel de naar het boek op zich. Want die Doreen Hermans die schrijft wel, wel aardig uh, uh, dingen over het Koningshuis. Tenminste, interessante dingen. Ze heeft uh, een luisterboek over... Hoe heet dat vorige boek nou? Wat heeft ze samen met iemand anders geschreven? Nou, ik weet het niet meer. Ik zal het daar even opzoeken. Maar het is hartstikke fout. Het helemaal fout. Volgende keer beter. Zo is het. Goed ja, maar... uitzending, hè? Ja, dank je. Beste. Dag. Um... Het, het, het... het is niet geraden. Wat doen we nou? Wat Zullen we doen? Zal ik het zeggen? Zal ik het gewoon zeggen wat het is? Huh? Zal ik het zeggen? Facebook. Facebook. Ja, toch. Nou, daarom. Twitter zat er toch wel in de buurt. Facebook. Al dat gelul. Iedereen is bezig met het Facebook. Ik kan ook, ik kan niet echt zitten. of, of Maar ook op, dat, op, op die, die, die, die mobieltjes, weet je wel. En allemaal lulkoek. Lulkoek. Nou goed. Behalve ik. Als ik op Facebook zit, dan krijgt u een leuk item. Een leuke doorverwijzing naar mijn website of zo. Waar weer wat moois te horen is. Ik doe niet aan gelul. Behalve dan als iemand mij iets vraagt, iets lulligs, dan geef ik daar weer antwoord op. Dus wat dat betreft heb ik ook uh, bergen uh, van alles op mijn hoofd. Ik ga een plaatje draaien nog even snel. Uh, dat is uh, van Dusty Stray. En die heeft uh, een nieuw album uit, getiteld Light Years Away. En hij uh, is binnenkort hier te gast. En ik ga het, uh, het titelnummer laten horen. Van de Generale van de Universiteit van Utrecht en de NRC Academie en Home Academy is hier professor Dr. Maarten van Rossum over populisme. En hier is het begin van het hoofdstuk. Waar zijn we? Nou, luister maar. Eigenschappen en oorzaken van het populisme. De opkomst van fortuin. Ik was bezig met een opzomming van de karakteristieken van het moderne populisme. We hadden het gehad over die volksmythologie, zal ik maar even zeggen. En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 dat maakt natuurlijk al dat de totstandkoming van het kabinet... wat er nu werkelijk aan ziet te komen... in feite vanuit principieel perspectief gezien een schandig. De grondwet en de rechtsstaat tellen niets. Waarom eigenlijk? Niet omdat het volk... die mythische eenheid van het volk gaat... boven voor de populisten, boven de rechtsstaat en boven de grondwet. Waarmee natuurlijk is aangeduid dat ze totaal niets hebben begrepen van wat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 Het volk bestaat nou juist bij stemming, bij vrije, democratische stemming... uit een heel spectrum van verschillende politieke opvattingen. En dat is niet omdat ze op geraffineerde en satanische wijze... door de elite uit elkaar gespeeld worden... maar simpelweg omdat ze andere opvattingen hebben over de politiek. U heeft ook heel andere opvattingen over de politiek... dan wanneer we bijvoorbeeld een zaal vol met voetbalkijkers hadden gehad. Dat zijn een hele andere groep die waarschijnlijk zou zeggen, de essentie van de democratie is het voetbal. GELACH. Ja, waar gevoetbald wordt, is democratie. Terwijl er op het veld bijvoorbeeld helemaal geen democratie is. Daar wordt nooit gestemd. De scheidsrechter is alleen heersen. Ook als hij het volkomen fout heeft, hij is alleen heersen. Dat is ook iets wonderlijks, hè? dat we eigenlijk enorm voor de democratie zijn. Maar in tal van situaties bent u helemaal niet voor de democratie eigenlijk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 Namelijk ingewikkelde beleidsbeslissingen waarbij verschillende ministeries betrokken zijn bij infrastructurele projecten die over 11, 12, 13 miljard euro gaan, die over lange termijn moeten worden uitgevoerd in samenwerking met andere soevereine naties in het kader. Nou, u kunt het zich wel voorstellen. Zelfs nu, terwijl ik er nog maar heel even over praat, dacht u van ik hoop wel dat hij daarmee ophoudt. <lacht> Als tv-kijker was u al omgeschakeld naar SBS6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 uit de Nederlandse geschiedenis. Rita Verdonk, Idem Dito. En Wilders is ook een eerste-klas theaterpersoonlijkheid. Mocht het toch misgaan met de PVV... dan kan hij moeiteloos kan die de sidekick van Joep van het Hek worden. Ik weet niet of Van het Hek dat aantrekkelijk vindt... maar het zou best kunnen in principe. Als je dat niet kunt, als je dat talent niet hebt... voor de one-liner, de... dan zit je eigenlijk als populist... zit je al enorm...